Van al dat harde werken aan vakantie toe Dus pakte ik mijn koffers in en zei heel hard Hallo! Daar vloog ik met een vliegtuig, maar dat stortte neer Midden in de oceaan, wat ging dat keer? Ik dreef daar in het water met de Viva Nog in mijn hand en keek eens om me heen Ik zag nergens land Een stewardess vroeg heel beleefd Hoe is het met je huw? Ik zei, heeft u verstand van plakken? Want ik heb een lekker tuut Meur en iets best! Mijn reddingsvest is lek, mijn reddingsvest is lek, mijn reddingsvest is lek. Uiteindelijk werd ik gered, ik was ook zeer verrast. En boekte er meteen een vakantietje aan vast. Ik voer mee op een cruise, maar het schip dat zonk. Terwijl ik aan de bar een kopje, kopje koffie dronk. Toen ik mijn koffie op had, stond het water tot aan mijn nek. Ik trok mijn vest weer aan, in verzuipen had geen trek. Ik had het laten repareren. En, vakman. en wat blijkt achteraf die kon er ook niet van mijn reddingsvest is lek mijn reddingsvest is lek mijn reddingsvest is lek mijn reddingsvest is lek mijn reddingsvest is lek mijn reddingsvest is, is, is lek lek lek moerenvlek lek lek ziet